Het is tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amersfoort zijn in een woning verschillende slachtoffers gevonden. Onder hen een jongetje. De politie wil nog niet zeggen hoeveel het er zijn. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat is een vrouw. De politie had een tip gekregen dat er iets aan de hand was. De woning aan het Noorderlicht is afgezet voor onderzoek. En nu heb ik een probleem met internet. en Ik ben even voor u bezig om het volgende bericht voor mijn neus te krijgen...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 Bij een aanslag op een restaurant in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn veertien mensen om het leven gekomen, onder wie buitenlanders. Vier mensen raakten gewond. Het is nog niet bekend welke nationaliteiten slachtoffers hebben. Een zelfmoordterrorist blies zich op bij een populair Libanees restaurant. Twee andere aanvallers werden door veiligheidstroepen doodgeschoten. Het restaurant ligt in een buurt waar ambassades zijn gevestigd. Het is geliefd bij diplomaten en andere buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende droogte. Burgers en hun bezittingen lopen volgens de gouverneur gevaar doordat de watervoorraden slinken en doordat het risico op natuurbranden snel toeneemt. Californië hoopt dat president Obama de noodtoestand overneemt. De staat krijgt dan recht op extra water en financiële hulp. Volgens de gouverneur gaat het om de ergste droogte in de geschiedenis... voor zover er cijfers over zijn. Hij zei dat in sommige steden de watervoorraad bijna is uitgeput. Het weer, eerst regen, maar die trekt straks weg. Het is 4 graden. Morgen eerst wat sluierbewolking, maar ook wat zon en 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. De trainingskampen zijn achter de rug. De eredivisies is uit zijn winterslaap ontwaakt. Twente won de derby tegen Heracles en houdt Spits brian Roejes... moet zorgen dat PSV weer mee kan doen in de titelstrijd. Roers werd vandaag door trainer Filip Cocu gepresenteerd in Eindhoven. Een speler die uh, goals kan maken, bal vast is, individuele actie heeft. Dus uh, daar zijn we blij mee en wat uh, we daar gebruik van kunnen maken. FC Utrecht had een schuld van 27 miljoen euro, maar die schuld is verdwenen. Later hoort u hoe dat kan. De Nederlandse hockeyers staan in de finale van de Hockey World League. Ze versloegen Australië met een late treffer. Van der Weerde, van der Weerde, raar! Jorin Termors heeft haar klapschaatsen weer even ingeruild voor short -track schaatsen. In Dresden pakte ze de Europese titel op de 1500 meter. Jorin Termors isoleert naar een prachtige Europese titel. En naar het maximale aantal van 34 punten op de openingsdag van het EK. Ook aandacht voor de wereldkampioenschappen sprint, schaatsen en natuurlijk tennis op de Australian Open. Allemaal tot 11 uur in NOS langs de lijn. Nou, we beginnen met die wedstrijd waar u vanavond al eerder over hoorde. Twente, Herakles, 3-1, Ragnar Niemeyer. Uh, keken naar een, een verwachte uitslag uh, eigenlijk, hè, eh, Ja, het is een, een wedstrijd die, die Twente terecht, terecht wint, hoor. Dat, dat wel. Uh, in, een, in een derby. Uh, Twente krijgt de meeste kansen. Twente heeft de betere spelers, laat dat ook zien. Eindelijk een keer Tadic weer, zoals je hem graag wil zien paar weken rust gehad toch ook. En uh, ja, dan, dan, dan zie je dat hij de bal weer gaat opeisen, dat hij acties maakt. goede vrije trap op uh, de paal schiet, op de kruising zelfs. Dat is altijd uh, goed om naar te kijken natuurlijk. En dan ziet het er in de slotfase nog even lastig uit. Want als het een kwartier voor tijd 2-1 wordt door een goede goal van Oet... waarover de defensie van Twente wel iets agressiever zou kunnen ingrijpen... hij trapt die bal vervolgens hard in, uh, in de kruising, die Oet. Voor de 2-1. Uh, ja, dan wordt het nog even billenknijpen, zou je zeggen. Maar dan mis je toch ook het echte fanatisme... wat je misschien Misschien is een derby wel moet verwachten, mag verwachten... van Iraklis de ploeg van, van Jan de Jonge ja, in de slotfase. En een penalty. Bruns tikt Djordjevic daar ingevallen spitsen aan. En dan zet Tadic de stand op 3-1. En dan is Twente drie punten rijker en kan het gaan afwachten wat de concurrentie gaat doen. Want als die verliest, Ajax, Vitesse... dan is Twente op doelsolo zomaar na dit weekend koploper. Ja, Brian Roewes is terug op de Nederlandse velden. Uh, was bij Twente vroeger, maar nu bij PSV. Uh, maar ja, daar zal ongetwijfeld over gepraat worden in Enschede. Ja, het is natuurlijk al van een paar dagen geleden. En iedereen uh, heeft ook wel het idee van... als je een miljoen gaat betalen om ernaarbij, nabij dat bedrag wordt steeds gezegd... en dat zal dan wel kloppen, uh, voor een paar maanden... Ja, Twente heeft middenvelders, Twente heeft dat aangezien. Twente heeft hem zien vertrekken en haalt toch een klein beetje collectief, heb ik het idee, in de grosvesten de schouders op. Ja, het is leuk voor hun, het is leuk voor hem. Een uh, man die speciale band heeft met Brian Ruiz, een, een man natuurlijk uh, die we kennen, Joop Munsterman, de voorzitter. Ja, die heb ik er wel naar gevraagd vanavond voor deze wedstrijd, om even te kijken van hoe heeft hij uh, dat gevolgd, die transfer op huurbasis van Fulham richting, uh, richting PSV. En dit is uh, hoe Munsterman, de Twente-voorzitter, reageerde. Als je Rui's kent, dan uh, zoals wij hem kennen. Ja, en, en zoals wij met elkaar zijn opgetrokken als club. En uh, ja, dan, dan kom je samen tot succes. En dat schept natuurlijk altijd een band. Maar het is natuurlijk een uitermate uh, integere, loyale uh, man in een groep. Dus uh, daar zal PSV erg veel aan hebben een souvenir eigenlijk voor jullie hier natuurlijk uit het kampioensjaar, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ergens verder hangt een foto. En dan zie je PRS, Ruiz en Blaise de Koevo. Dat waren de drie hoofdrolspelers natuurlijk met Theo Jans. Vindt u het nou logisch dat hij nu opeens een Eindhoven speelt? En dan zeg ik er even tussen haakjes bij... gezien het feit dat ze daar uit de beker liggen, uit Europa liggen... het moeilijk hebben in de competitie. Als u nou Ruiz was? Nou ja, goed. Ik, ik denk dat is anders redeneert. Hij moet voetballen, de WK komen eraan, aan. Het is een vertrouwde competitie. En uh, dit is een club die hem kan betalen... want het gaat natuurlijk ook om het geld. En uh, ja, dan zoek, je, dan, dan zoek je je eigen weg. Hij moet ook voor zichzelf kiezen. Maar u als fan toch een beetje terug bij af eigenlijk. Premier League en dan Nederland, dat is leuk... maar er zit nogal wat tussen natuurlijk qua niveau. Ja, maar goed. Nou je... zou die in de Bundesliga net zo makkelijk mee kunnen... als hier in Nederland bijvoorbeeld... Ja, ik, ik durf dat niet te zeggen. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Want ik had ook gedacht dat hij in Engeland... Ik vond Fulham niet zo'n club voor hem, om de waarheid te zeggen. Waarom niet? Ja, het is de spelstijl van uh, Fulham is niet... Uh, is niet uh, vond ik niet zo geëigend. Maar te weinig op hem gericht? Nou ja, kijk, um, we hebben wel eens... Ik heb deze week een filmpje laten zien op de nieuwjaarsreceptie. Dat een elftal zich moet voegen naar de artiesten. En als je twee artiesten hebt, dan, moet je, dan, moet je als, dan moeten de soldaten zich voegen naar, uh, naar die artiesten. Want die maken het verschil. Nou, ik denk niet dat ze zich hebben gevoegd naar daar. Ja, het is eigenlijk een vraag die volgens mij al beantwoord is. Maar ik stel hem toch even, omdat we hier zo staan. Is er nog enige sprake geweest dat jullie gedacht hebben van... joh, eh, misschien of... hè? Nee, want wij konden hem absoluut niet betalen. Dat, uh, nee, dat zat er absoluut niet in. En, uh, maar met je hart. Emotio emotio emo emotioneel is natuurlijk iets anders dan rationeel. Komt zoiets Kijk... wel bij u voorbij? Dat je weet op een gegeven moment van die komt misschien terug... of die wil weg of moet weg? Ja, altijd. Want dat wereldje is gewoon te klein. Ja, tuurlijk. En uh, met is zeker. Maar ja, kijk, uh, je zegt ook altijd tegen elkaar als je, als je dit hebt. Uh, ja, wie moet daar iets dan op de bank gaan zitten voor Roe's? Nee, toch. Dus, dus uh, je begrijpt gewoon dat het niet kan. Maar dat wil niet zeggen dat je in, in je hart altijd plaats wil maken voor zo'n voetballer. En dat zei Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente. En dus kan PSV nu zondag in de toppen tegen Ajax beschikken... over een fitte Brian Ruiz. De Costa Ricaan trainer vandaag voor het eerst mee met de selectie. Of Ruiz aan de aftrap verschijnt, is natuurlijk de grote vraag. Die beslissing is aan de trainer, Philippe Cocu. Ja, dat is mogelijk. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen, zegt Filip Cocu. En als het aan de Costa Ricaan zelf ligt, tja, dat is niet echt verrassend. Natuurlijk kan hij spelen tegen Ajax. Yes, I am fit. I play with de full on whole time. The only thing I didn't do the last month was to play as much as I was doing before. So I, I'm fit. Of course I need a minutes to get my rhythm in football. That's for sure. But, uh, we'll get them here. Ruiz is fit. Het ontbreekt hem nog aan wedstrijdritme, omdat hij bij Froelem vooral de bank warm hield, zegt hij. Maar daarom is hij juist naar Eindhoven gekomen. Hij wil speeltijd. Cocu, die is blij met zijn komst. Een speler die uh, goals kan maken, bal vast is, in de vele actie heeft. Dus uh, daar zijn we blij mee en uh, dat we daar gebruik van kunnen maken. Tweede helft van uh, de competitie. Altijd Ruiz gaat namelijk schieten. -ho -ho! Wat een geweldige goal ook. Ruiz krijgt de bal vanaf de rechterkant. En heel makkelijk dribbelt hij wat richting het doel. En de... de zevende plaats. 11.8 punten achter op koploper Ajax. Uitgeschakeld in de Europa League. En ook in het nationale beker-toernooi doet PSV niet meer mee. Even de verlossers spelen... Dat is ook voor Ruiz misschien wat te veel gevraagd. Maar belangrijk is zijn komst wel. Thijs Slegers, PSV-watcher bij Football International. Ik denk dat PSV eh, richting fans, maar ook richting de, de eigen spelersgroep... een heel duidelijk signaal afgeeft dat die zevende ze nu staan... dat dat absoluut niet eh, aan de eindstreep ook zo mag zijn. Dat ze daarmee aangeven, joh, want jullie willen prima... maar wij zijn niet tevreden. Laat zien eh, dat je met z'n allen nog een paar stappen omhoog wilt zetten. Hij is niet gehaald om de bank warm te houden, neem ik aan. Gaat dat... Ten koste van iemand? Uh, ja, uiteindelijk ongetwijfeld wel. Alleen ik denk dat uh, die spelers die dan in de gevarenzone... om het zo te uh, omschrijven terechtkomen... eigenlijk allemaal niet zo moeten zeuren. Want uh, dit is een topclub. Dit is topvoetbal. En in de top wordt concurrentie. En ja, Luciano Narsing heeft er nu een concurrent bij bijvoorbeeld. Uh, en en uh, Jurgen Locadia ook. En Tim Tops ook als hij dadelijk fietst. Nou, ik zou zeggen welkom in de topboys. About that I spoke a little bit to... To the trainer Philippe Cocou and uh, I said, "Yeah, I was playing here on the right, so I feel I felt good playing on the right in Holland. But also the last year in in uh, 20 I was playing uh, also as a number 10 here, and I felt good also. So those positions I think feel me good, make me feel good and." Uh, aan de trainer om te beslissen waar Ruiz komt te voetballen bij PSV. Voor FC Twente was hij succesvol vanaf de rechterkant. Maar het laatste jaar in Enschede kon hij als nummer 10, zo vlak achter de spits, ook goed uit de voeten. Voor het eerst dit seizoen kampt PSV met een luxe probleem. Met dank aan een speler die bij een Engelse middenmotor nauwelijks aan de bak kwam of een terugkeer in Nederland daar veranderingen in brengt... dat zijn Rui zelf. Nu ze snel uh, je plekje vinden binnen, binnen de groep... binnen een selectie, je thuis voelen... en, en de manier van spelen heel uh, snel uh, eigen maken. En dan uh, laten zien wat hij in huis heeft, dat, uh, dat is aan hem. Philip Coccu was de laatste die u hoorde in deze bijdrage. De trainer van PSV... Zondag dus Ajax, PSV. En Ajax begint dan aan het tweede deel van de competitie als koploper. Bij de Amsterdammers is het de vraag of coach Frank de Boer... zijn goed draaiende middenveld gaat aanpassen... nu zien de jongen weer helemaal fit is. Dat zou dan ten koste kunnen gaan van Davy Klaassen. Wat denkt Klaassen zelf? Staat hij in de basis zondag? Ja, moet je dat zeggen? Ik hoop het wel. Ik denk als, je dit weekend, als ik dit weekend ga spelen... dan denk ik van, ja, dat het wel goed zit. En, uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik kan spelen... En, dat ik verder kan gaan met waar ik mee bezig was. Zeg maar. Vanwaar die bescheidenheid? Ben je er niet zeker van? Ja, je wilt toch eerst zien en daarna geloven. Je hoopt het natuurlijk wel en misschien verwacht je het ook wel. Maar ja, het kan altijd zijn dat, je, dat het niet zo is. En ja, dan moet je toch op voorbereid zijn, denk ik. Er wordt steeds geroepen, zien, Jong gaat naar de spits. van het middenveld moet blijven staan. Anders komen we in de problemen met Klaassen. Dat lees ik en hoor ik overal. Ja, daar mag je toch ergens van uitgaan. Ja, ik lees dat ook inderdaad. Natuurlijk hoop je dat en verwacht je dat misschien ook wel. Maar ja, je weet het nooit. Je weet nooit dat de trainer, wat de trainer wil. En Siem heeft het toch... Uh, die staat er al drie, vier jaar. En voor mij, ja, ik ben eigenlijk pas een paar maanden echt, uh, echt hier. Dus. Iedereen vergelijkt jou met Bergkamp en Liedmanen. Wat vind je zelf? Ja, dat is nog een hele lange weg te gaan om dat, uh, om dat te bereiken. het zijn toevallig wel de spelers waar ik vroeger altijd graag naar keek, maar... Ja, in vergelijking vind ik altijd, altijd lastig. Je hebt misschien een beetje van die en een beetje van die en een andere van die. Maar ik denk niet dat uh, dat, dat mag en kan eigenlijk. Maar zij waren beide geen rechter middenvelder. Nee, ik is het ook niet. Maar. Nee, jij, was, jij was ook een echte nummer 10. Nee, maar inderdaad. Ik ben nu meer rechts. En uh, ja, dat is op het begin lastig. Maar nu, nu bevalt dat prima. Is het van tijdelijke aardrechts? Sorry? Is het van tijdelijke aardrechts? Nee, ik weet niet. Ligt eraan uh, als wij... In als net, uh, je zoveel scoort... Ja, dat is wel lekker. Ja, nee, ik ben, uh, score altijd al veel, dus... Ja, dat hmm. zit wel een beetje, een beetje in je en maakt niet zoveel uit waar je speelt, denk ik. Wordt dit weekend de competitie beslist in Nederland? Nee, dat denk ik niet. We hebben zelf ook eens vaker zoveel achter en... Ja, beslist is het nooit, denk ik. Beslist is pas als je die als schaal hebt. Nou, je hebt het alleen in je handen, geloof ik, hè. Als beste speler van de maand december. Ja, ja maar het is niet de belangrijkste. Het belangrijkste nee? is die hoop uh, over een paar maanden te krijgen. Maar als je PSV afschudt of wint. is er één ploeg weg. Ja, waarschijnlijk wel. Of ze moeten met een, uh, of wij moeten inderdaad, en zij moeten heel goed gaan spelen en wij moeten het helemaal gaan verpesten. Maar ja, ik denk als je wint, dat je wel een goede, goede tech uitdeeltje. Ja. Wat verwacht je van PSV? Ja, die, die er bovenop klappen. En, ja, zij beseffen misschien dat wel het een laatste, laatste kans is zeg maar, om echt iets te doen. Zeg maar. Dus ik denk wel dat ze, dat ze volop gaan. Maakt het voor hun uit, wel of geen roe is? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet uh, waar ze hem willen neerzetten of zo neerzetten. Of, ja. Maar ja, daar houden wij ons niet echt mee bezig. Gewoon, uh, ja, we zien het wel. Als wij ons ding goed doen, dan uh, maakt het voor ons niet zoveel uit wie uh, die spelen. Welke ploeg, denk jij, is de grootste concurrent? Op ja. weg naar titel 4 op rij. Ja. Vitesse en Twente zijn wel, uh, zijn wel lastig. fijn. Dat zat ook niet ver achter. Dus... Ik denk dat die drie wel uh, de voornaamste zijn. En dan wil je een keer echt een wezenlijk aandeel hebben geleverd in de titel. En niet ja, dat je op de foto staat aan de zijkant van... ja, ik hoorde er wel bij, maar ik heb er geen bijdrage aan geleverd. Ja, klopt. Dat voel ik precies hetzelfde. En dat zei Davy Klaassen tegen verslaggever Rob Fleur. Altijd op één, langs de lijn. Het appeared een ticket to the first En het nummer heet Mercy. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van de World League in India. In de halve finale wonnen Oranje met 4-3 van Australië. Filip Koken praat met de bondscoach Paul van As. Paul, waaraan dank je deze zegen het meest? Uh, ik denk dat wij uh, als team uh, sterker zijn geworden. En uh, we, we uh, ja, voor of achter, we hebben afgesproken dat we blijven volharden in ons spelplan. En, in de rust, en dat hebben we gedaan. In de rust zei ik nou: 2-0, hartstikke mooi, maar er gaan al heel veel goals vallen. Dus uh, we moeten door, moeten door, moeten door. En Op een gegeven moment zag je toch dat wij achter de man gingen verdedigen. En dan word je teruggedrongen. Dat is het meest fineste wat je kan doen tegen Australië. En heel langzaam uh, kon ik ze er weer voor krijgen. En uh, op dat moment pakten we ook heel langzaam het initiatief weer terug. Heel hard gevochten als een collectief, verdedigender gespeeld dan ik voor jou in ieder geval gewend ben. Twee keer gewonnen van Australië, één keer voor Duitsland. Welke conclusies trek je hieruit? Ja, conclusies, eerst nog even morgen. Wij, wij, het is nog te vroeg voor conclusies en evaluatie van een toernooi, want de toernooi is nog niet afgelopen. En morgen willen we, willen we, is het tegen Nieuw-Zeeland, heel verrassend. En uh, ja, dat, dat willen we nu ook naar huis uh, hockeyen. Dus uh, laten we die eerst uh, zo goed mogelijk neerzetten en, uh, en winnen wat mij betreft. En dan ga ik rustig zitten uh, uh, op weg naar WK. Want jij kan je eerste Gouden Medaille ooit winnen als bondscoach. Telt dat voor je? Nou, ja, tuurlijk. Uh, natuurlijk wil je dat heel graag. Uh, natuurlijk wil ik dat heel graag. Maar mooier is nog dat ik nu het gevoel heb. En niet alleen ik, maar met name de jongens. Uh, dat we met deze groep... Als we elke, nog meer tijd in elkaar investeren, echt iets te zoeken hebben op, op het WK in Den Haag. En daar ook uh, uh, nou echt klaar voor kunnen zijn om, uh, om daar ook uh, het Nederlandse hockey goed neer te zetten. Paul van As, de bondscoach. Ja, Nederland begon de World, uh, World League... nog met een beschamende 5-2-nederlaag tegen Argentinië. Dat is precies een week geleden. En nu dus de finale en, uh, na twee zegens op de wereldkampioen Australië... en één op de Olympisch kampioen Duitsland. Aan de Sander de Wijn de vraag... waar die snelle progressie vandaan komt. Nou, er is helemaal niet zo heel veel veranderd. We zijn gewoon in contact gebleven met elkaar. En, uh, wisten gewoon Wat dat... betekent dat? In contact blijven met elkaar? Nou, praten over hoekthema's, in verbinding zijn met elkaar, lullen. Uh, en het, uh, dat heeft zijn vrucht afgeworpen. En we hebben er altijd in blijven geloven. Ondanks uh, 5-2 uh, nederlaag tegen Argentinië. Heeft ons misschien nog wel het tandje uh, scherper gemaakt. En uh, nou, dat we nu uh, een week later in de finale staan, is natuurlijk uh, super. We zijn er echt. Uh... Bij wijze van spreken stiks door de kleedkamer gegaan. Hebben jullie elkaar de huid vol gescholden? Of hebben jullie alleen maar netjes met elkaar gepraat na die nederlaag? Want ik zie niet zozeer een andere hockeyspeelwijze. Maar wel een andere mentaliteit bij jullie. Nou ja, dat, dat was ook hetgeen waar het aan schortte. Dat we niet met ons leeuw op de borst speelden. En, nou, met De dat... leeuw op de borst? Meer de voetbaluitdrukking. Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat, dat moest gewoon gebeuren. En als je dat niet doet, dan kan je gewoon verliezen van de tegenstander. We hebben kwalitatief een hele goede selectie. Als wij net zo hard werken en uh, de energie blijven leveren... Ja, dan kan technische door, uh, kwaliteit doorslag geven. En uh, nou, dat hebben we ja, in gesprekken met elkaar besproken. En uh, nou, we hebben een goede krechmodus uh, opgezet met elkaar. En dat uh, ja, bereikt nu uh, de finale. In vorige toernooien, met name de eerste twee jaar bondscoachschap van Paul van Ast... wilden jullie terug naar de Hollandse school. Dat was altijd de visie van de bondscoach: Veel snelheid, aanvallend hockey... Dat zie ik nu eigenlijk niet. Ik zie meer een verdedigend accent wat succesvol uitpakt. Uh, ja, we hebben een kleine nuance daarin uh, geplaatst. Natuurlijk willen we nog steeds vijf goals kleine maken. Kleine nuance? Nou ja, uh, inderdaad, we spelen iets meer uh, vanuit de controle dan, uh, dan voorheen. Uh, dat was denk ik nodig. En uh, nou, nu uh, betaalt het zich inderdaad uit dat, uh, in het toernooi dat we relatief weinig tegentuifers krijgen op, op de eerste wedstrijd van Argentine na. Is dat op initiatief van de spelers gebeurd of van de bondscoach zelf? Uh, beide. Het is natuurlijk een, uh, een, ja, het is een gesprek tussen beide geweest. We hebben alles, uh, alles uitgesproken hoe we daarin uh, wilden acteren. Ook zelf als groep hoe we willen spelen. En uh, nou, daar hoort ook gewoon wat meer controle bij. Dat we teveel, uh, te veel turnovers tegenkregen. En uh, nou, nogmaals, uh, het, uh, nu staan we in de finale. Tot slot maakt de volgende zin eens af. Jullie moeten nu het toernooi gaan winnen tegen Nieuw-Zeeland... die hier nog niet zo goed hebben gespeeld tot nu toe... Want anders? Oeh, anders. Uh, nou, gefaald hebben we dan zeker niet meer. Want we hebben een hele, we we kijken ook naar het proces. Uh, we hebben van Duitsland en twee keer van Australië nu gewonnen. Maar uh, ja, we willen nu all the way. En uh, we gaan die Nieuw-Zeelanders bij de stop pakken. En we gaan napraten na dit uh, stukje met Sander Wijn... met uh, onze analist Jacques Brinkman, Auto International. Goedenavond, Jacques. Goedenavond. Sander Wijn zegt, we zijn in contact gebleven met elkaar... maar volgens mij hebben ze gewoon naar jou geluisterd vorige week. Ja, heel goed. Dat was het valse start natuurlijk tegen Argentinië. En daarna hebben ze uh, absoluut veerkracht getoond. Uh, ik vind het nog wel uh, wisselvallig en, uh, en broos. Maar uh, ja, absoluut knap dat ze uiteindelijk de finale gehad hebben. Ja, Van As zegt ze zijn als team sterker geworden. Ben je het daarmee eens? Nou ja, goed, weet je, uh, nogmaals, het is knap en ze hebben absoluut veerkracht getoond... maar ja, het lijkt nu wel een beetje te veel op uh, scorebord journalistiek dan met een mooi woord. Want ook vandaag tegen Australië was het allemaal wel heel broos. Hè. Nederland speelt echt een hele goede eerste helft, 2-0 voor... Maar na de rust, 20 minuten na de rust, was het echt heel slecht. En het staat Australië ook in één keer met drie, twee voor. Dus dat is heel wisselvallig. Een paar spelers zakken dan echt door de ondergrens. En met kunst en vliegwerk en een beetje gelukkig van de keeper van Australië... die een blunder maakt, komt Nederland terug en wint. Uiteindelijk met 4-3, krijgen de laatste minuut nog een gigantische niet tenminste kans tegen. Dus wat dat betreft vind ik het broos wisselvallig. En misschien ook wel kenmerkend is dat de finale Nederland-Nieuw-Zeeland is. En Nieuw-Zeeland toch de nummer 7 van de wereld, Duitsland... Uh, eindigt deze Hockey World League uh, op de zevende plek nog steeds een absolute uh, uh, grote tegenstander van Nederland tijdens de wereldkampioenschappen. Maar goed, die merkt nu aan alles. Van als zegt echt ook een paar keer in de X-vorm. Ik wil nu ook echt goud. Het is wel goed voor Nederland om nu echt die prijs te pakken. En uh, van Philip Koken moest Samuel die, die zin afmaken. Maar dan hebben ze natuurlijk absoluut gefaald. Het is nu gewoon: ja, je moet nu winnen. Want anders heb je echt opnieuw het finale syndroom. Ja. Is Nederland nu opeens ook weer favoriet voor het WK in Den Haag? Nee, ik vind het niet. Uh, nogmaals, dit geeft wel een vertrouwen en een enorme boost. En in fase spelen ze ook heel goed. Daar moeten ze hen vasthouden. Maar ook fases is echt onvoldoende. En uh, ja, Duitsland is toch met drie uh, sterke spelers hier niet aanwezig. Australië is niet met zijn sterke team. Dus ik vind Nederland nog steeds geen favoriet. Maar het zou voor het vertrouwen wel heel goed zijn. En voor de rust in het team en ook bij uh, de bondscoach van As dat ze een, een, een prijs gepakt hebben. Want dat heeft hij ook altijd van tevoren gezegd. De bondscoach, ze moeten ooit een keer eerst eerste worden om ook echt een keer in de finale op een echt groot ja, daar is nu natuurlijk wel een uitgelezen kans voor. Ja, uh, vorige week uh, weet je het vooral in de verdediging. Die was dramatisch slecht. Uh, is die verbeterd in de loop van de week? Ja, goed, dat vind ik dus nog steeds kwetsbaar. Als je 2-0 voorzet tegen Australië in hockey, krijg je natuurlijk snel doelpunt er tegen. Maar toch, in 20 minuten tijd van 2-0, 3-2 achter, dan, dan, dan, dan, dan vind ik nog steeds dat het dan, dat het dan gewoon gebeurt. Dat, dat je dan eigenlijk de spelers ja, gaan leidzaam toezien dat Australië zomaar 3-2 voorkomt. En, ja, daar vind ik nog steeds dat er, dat er ongedoende leiders in het veld opstaan om dat uh, dan om te keren. Dus nog steeds blijft dat een kwetsbaar punt. Verdedigen, dekken, uh, ja, te makkelijk doelpunt tegen. Maar nogmaals, uh, knap hersteld. Maar het is nog zeker niet uh, genoeg om wereldkamp te worden. Wat verwacht je tegen Nieuw-Zeeland morgen? Ik verwacht een hele ruime overwinning. Uh, als Nederland gewoon uh, met flair en met durf... en, en, en press, pressie en druk op de achterhoede van nieuw Zeeland speelt... Ja, dan, dan, uh, dan moeten ze gewoon winnen. En die, dat voorzichtige moeten er nu ook af. Hè? Want ik hoor Sander de het ook in dat stukje even zeggen... Ja, het toernooi kan dan niet meer mis. Hè? Dat is ook een beetje uit, vanuit verdedigende uh, uh -huh. positie gesteld. Nu moet je er gewoon erop en eroverheen. overheen... Uh, Stel dat Australië die finale had gespeeld tegen die Zeeland dan zou ik echt zeggen dat het wordt 7-1. En Nederland kan eigenlijk ook tegen de nummer van de 7 van de wereld... gewoon een, een klinkende uitslag neerzetten. Dat moet ook. Ze hebben de beste corner. Ik van de Weerde, die scoorde ook vandaag uh, twee keer heel mooi. Dus dat moet gewoon een ruim overwinning gaan worden. Zo, Brinkman, ik weet nu weer alles van hockey. Hartelijk dank. <lacht> en we gaan verder met tennis, de uh, Australian Open. Uh, Marcella Meske, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met het weer? Beter, beter. De weersonslag uh, kwam uh, vannacht uh, aan het einde van de middag in uh, Melbourne. Uh, het begon nog weer uh, snikheet. Maar uh, ja, er kwam zelfs, uh, kwamen zelfs regenbuien en uh, uh, in de middag koelde het af. En voor het weekend is het gewoon lekker in de 20 graden voorspeld. Dus wat een opluchting voor spelers, fans, organisatie, eigenlijk voor iedereen. We gaan echt tennis zien de komende dagen. Ja, ja, zeker. Nou, hebben we al gezien hoor. Maar het heeft natuurlijk toch ook wel wat slachtoffers geïst. Ja. Serena Williams maakt indruk. Ze, ze brak ook nog een record. Ja, haar 61ste overwinning bij de Australian Open. En uh, ja, ze stond met 60 overwinningen in de vorige ronde... op gelijke hoogte met de legendarische Australische tennister Margaret Court Speelster uit de er jaren. Nou ja, dat record heeft ze dan ook uh, geboekt. Ze won van uh, Daniela Hantoukova. Uh, twee keer 6-3. Uh, ging misschien niet helemaal top. Maar zij speelde nog in de ochtend dat het uh, snik heet was. En daar had ze ook best wel een beetje last van. Uh, maar goed, ze heeft vijf keer de Australian Open uh, gewonnen. Ze is zeventienvoudig uh, Grand Slam winnares. Ze heeft nog zoveel over hè. en ja, waarschijnlijk stevend ze gewoon af op uh, alweer een uh, historische uh, record. Want als ze die achttiende Grand Slam overwinning haalt, komt ze op gelijke hoogte met Navratilova en Everett. En ja, dan gaat ze wel meedoen met de hele, hele grote. Ja, want daar gaat, natuurlijk natuurlijk daar gaat ze natuurlijk ook nog een keer overheen, hè, Want zij speelt nog steeds. Ja. Dat klopt. En ja, dan heb je Steffi Graaf met 22 Grand Slam overwinning. En dan dus die Margaret Court met 24. Nou, dat gaat ze waarschijnlijk niet halen. Maar richting 20 zou ze dus toch nog wel kunnen komen hoor. Ja. Serena Williams uh, speelt in de vierde ronde tegen Anna Ivanovic. Uh, die spakelde Samantha Stozer uit. Uh, de Australische. Ja, dat is niet lekker voor het thuispubliek natuurlijk. Nee, want uh, zeker na de uitschakeling van Hewitt en van Tomic, toch de twee grote Australische tennissers bij de mannen, die uh, ja, toch meestal wel goed zijn voor een vierde ronde, minimaal. Ja, die, uh, ja, nu hebben ze hun, hun kanon bij de vrouwen, uh, Samantha Stozer, uh, zijn ze ook kwijtgeraakt. En, ja, eigenlijk is het niet zo verrassend. Want we weten dat Samantha Stozer in al die twaalf Australian Open uh, optredens... Ja, voor eigen publiek toch vaak door het ijs zakt. Uh, de door het vold, ijs zakt met dit weer? Nou ja, ja dat, uh, de, de, nou zeker als het ijs smelt, ja. ja. Maar uh, ja, het lukt haar gewoon niet om, om, om in eigen land heel goed te presteren. Terwijl ze toch Grand Slam winnares is. Hè, 2011, US Open, uh -huh. finaliste Roland Garros. Maar in eigen huis in Melbourne, ja, daar wil het maar niet lukken. Ja. Dan de Chinese Li Na, twee keer finaliste de afgelopen twee jaar. Maar ik begreep van vandaag dat het dramatisch slecht was, hè? Nou, vooral het begin. Eerste set ze kansloos tegen de Tsjechische Lucie Safarova. Uh, kreeg zelfs een matchpoint tegen in de tweede set. Die was heel close. tiebreak. Nou, Safarova miste een, een, een winnende backhand langs de lijn. Nou, op een haar na. En lie zei in de afloop in de persconferentie. Ja, die paar centimeter. Ja, it saved my life today. Nou, dat was het ook als hij de lijn had geraakt, was het over en uit in twee sets geweest. Maar uh, zoals het dan vaak gaat met die favorieten, ze krijgen één kansje om terug te komen. Ze doen dat ook, wint de tiebreak en wint de hele partij. Dus Nali is toch altijd in Melbourne, waar ze vaak goed speelt... ondergrond, uh, ja, Soetser game. Ja, dat, de, de, daar is, dat is iemand om uh, mee rekening te houden. Ja, laten we het over de mannen hebben. Djokovic door makkelijk... Ja, C5 tegen Dennis Istomin uit Oezbekistan. Uh, die staat net in de top 50 van de wereld. Wel een jongen die gewoon in de subtop goed meedraait. Uh, hier in Melbourne ook Bagdatis had uitgeschakeld. Nou, voormalig finalist in Melbourne. Toursenov, de Rus die het de laatste maanden ook erg goed doet. Dus uh, zeker geen makkie. Maar heel fit was hij niet. Want hij zag hem al in de eerste set aan zijn dijbeen behandeld worden. En ja, Djokovic ging daar in het begin makkelijk overheen. Maar verzuimt hij het in die derde set af te maken bij 5-3. 5-4 serveerde die voor de wedstrijd. Hij sloeg toen zijn eerste dubbele fout... kreeg zijn eerste breakpoint tegen... en dat werd meteen benut door Istomin. Djokovic ook een beetje geïrriteerd, hoor, want hij moest ontzettend laat beginnen. Want voor hem speelden dus Stosur en Ivanovic... die er heel lang over deden in hun drie sets. Mm -hmm. Toen was er een regenpauze ook nog eens even een half uurtje oponthoudt. Dus Djokovic, ja, die was pas na middernacht klaar. En ja, je weet het met die toppers, die willen in die eerste week... zo min mogelijk energie verspelen. Dus hij was uh, wat geïrriteerd zo in die derde set. Maar ja, als het dan moet, hup, dan breekt hij nog een keer... en dan wordt het gewoon 7-5. Dus uh, Djokovic, misschien op weg naar zijn vijfde titel. Uh, in ieder geval zijn coach Boris Becker... Uh, met een grote glimlach uh, langs de kant. Dus die was uh, in ieder geval dik tevreden. Ja, nog een hele mooie partij gezien vandaag bij de mannen? Nou, verrassend was toch wel... En, en, en iemand die altijd wel leuke partij speelt... is die, die Spanjaard Tommy Robredo. Ook een dertiger. Nou, Hij staat uh, 17. Uh, dus een goede top 20 speler. Hij heeft vroeger hoger gestaan. Maar hij won wel van Gasquet. En dat is wel een uh, top 10 speler. Dus dat was verrassend. Mooie 4 mooie rallies. Prachtige backends die ze alle twee hebben. Robredo die ongelooflijk veel ballen terughaalt. Um, ontzettend slim speelt. En uh, uiteindelijk uh, in de 4 de set, een hele lange tiebreak won. Haar of Gasquet had er nog een vijfde set uitgesleept. Maar in ieder geval Robredo toch wel verrassend winnaar over Gasquet. Robredo die natuurlijk bij de US Open ook al Federer uitschakelde... Ja. en daar de kwartfinale haalde. Dus die is weer een beetje on the way back... Eh, na een hele lange hamstring hamstringblessure die, waar hij die in 2013 van terugkwam. Dus eh, leuke speler om naar te kijken. Die zorgt altijd voor mooie wedstrijden. Oké, okay, Marcella, bedankt. Ja, dan. Jorien de Mors heeft wat met 1500 meters. In Sochi zal ze er straks twee rijden: op de lange baan en op de shorttrekbaan. Hoe goed de Mors de afstand beheerst in het shorttrekken kon ze vandaag bewijzen op dag 1 van de Europese kampioenschappen in Dresden. Een reportage van Edwin Cornelissen. Nou, de ene 1500 meter is de andere niet. Ter Mors. Zo is hij op de lange baan. De tijd 1,56,37. gaat ze redden. Ja! ja. En zo is hij bij het shorttrek, het EK waar Jorien de Mors in actie komt de eerste dag. Ter Mors. Dendert gewoon door met Hajdoem achter zich. Fontana blokkeert daar heel mooi de opmars van Elias Christie en gaat dan zelf. Maar ja, die twee 1500 meters, lange baan en short track, die kan je eigenlijk niet vergelijken. Nee, dat is niet te vergelijken, nee. Vertel eens, waarin zit hem dat verschil? Nou ja, wij gaan hier niet volle bak weg natuurlijk. En, uh, het is een tactisch spelletje en lange baan uh, moet je gewoon all out. Dus uh, dat maakt het dan wel anders, ja. Precies, want dat is wat je hier ziet. Het is vaak uh, juist langzaam beginnen, hè. Uh, een beetje niet te snel laten zien hoe sterk je bent. Nou, ligt eraan. Iemand kan ook kiezen om hard weg te gaan. Dat is, uh... Wat is jouw tactiek? Nou, vandaag was mijn tactiek een beetje de kat uit de boom kijken. En, uh, en anticiperen op wat anderen doen. Uh, en Jorien Termos, die Nederlanderin met de 39, die had veel voor in Sochi. U hoort het, ook in Shortrekland is het doorgedrongen dat Jorien Termos de lange baan gaat schaatsen in Sochi. Ik wil over 1.500 meter in eisschnelllauf aan de stad gaan. En dan ook nog in Shortrek. als er in twee verschillende disciplines. Maar Jara uh, van Kerkhoff, hoor je er ook veel over bij, uh, bij de concurrenten? Uh, nou, van buitenlanders hoor ik eigenlijk er niet zoveel over. Maar uh, ja, ik vind het natuurlijk heel gaaf worden en super knap natuurlijk. Ik uh, doe het er echt niet naar. Ja. Nee, het is niet zo dat je door die buitenlanders wordt aangeklampt van zeg wat doet die urine allemaal? Nee, eigenlijk niet. Waarschijnlijk staan ze zo versteld dat ze er niet over durven te praten. <laughs> Iedereen uh, is hier bezig met zijn eigen focus. Dus dat uh, is dan niet heel erg veel te sprake gekomen. Nee, nee het is niet zo dat, uh, dat jouw concurrent zeggen, hey tof dat je dat doet. Ja natuurlijk, je krijgt wel wat complimenten hier en daar, maar iedereen is ook gefocust op zijn eigen dingen. Uh, iedereen wil mij natuurlijk een soort die ook gewoon verslaan. Dus. Op de 1500 meter short -track laat Jorien Temor zien dat ze top is. Ze staat in de finale. En daar gaan we eens naar kijken met C. Juffermans op de tribune. Nou, dat zal een spannende rit worden tussen haar en waarschijnlijk Christy en Fontana. Ja, dat zijn eigenlijk de grote drie, hè? Ja, die zijn al een aantal jaren, vechten niet met z'n drie uit. Eerst Termors, dan Hajdum, dan Fontana. Waar eigenlijk ik al een paar jaar denk dat, dat Jorien de, de beste van de drie is. Maar op een of andere manier weet Fontana het altijd nog voor elkaar te krijgen om wel, om wel te winnen van haar. We hebben nog zes rondes te gaan en Jorien ligt op koppositie. Is dat wat ze zal willen? Nou, Jorien is iemand die ruimte wil hebben en die, die onwijs snel is en een enorme conditie heeft. Dus je heeft zoiets van: ik maak het liever dan zelf de snelheid. Dan dat ik uh, af laat wachten wat die anderen gaan doen. Fontana wil buitenom. Maar die doet Van Kerkhoff heel goed. Die trekt een muur op voor Jorin Termors. Ja. En Jaren duwt er nu tussen. Maar Fontana is wel erg snel. Waardoor je nu Termors van Kerkhoff en Fontana hebt. Dan Heidem en de rest is gezien. Christy laat het lopen. Valt partij Fontana. Oh, en Fontana valt. Jorin 1. En dat is een heel lekker succes. Op weg naar Sochi. Wordt 1 2 Jorin ruim dik één. en dik 1. En Jaren wordt tweede. Fantastisch. Die is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, zo lijkt het een mooie dubbelslag te worden van Nederland. Eén termors, twee Jaren van Kerkhof. Maar ja, dan wordt Yara van Kerkhoff uiteindelijk gedisqualificeerd. Nee, die zag ik niet aankomen, nee. Ik hoor ook heel veel mensen om me heen die, uh, die snappen het ook niet. Dus dan, uh, ja, dan kan je het zelf ook niet goed begrijpen. Maar goed, uh, het is zo en ik kan er niks aan veranderen. Dus uh, ik zal revanche moeten nemen morgen of uh, overmorgen. Ter Mors wint. Dat is het belangrijkste nieuws, dat is het grootste nieuws en dat staat buiten kijf. En misschien nog wel belangrijker, ze heeft haar grote rivalen Fontana en Christie verslagen. Nou ja, het is een lekker gevoel om hier te winnen en het was gewoon een goede rit. En, uh, maar het biedt niks voor morgen. Morgen staan er afstand en uh, overmorgen ook. Dus dan ga ik gewoon weer met, uh, met frisse gedachten in en niet, uh, niet uh, met de garantie dat je nu, uh, omdat je nu hebt gewonnen, nog een keer gaat winnen. Dus... Je moet echt stapje voor stapje eigenlijk. Ja, zeker. Laten we dat 1500 meter gevoel dan even doortrekken naar Sochi. Daar zijn het dus twee 1500 meters. Op de lange baan en op de korte baan. Maar Jeroen Otter, de bondscoach, waar liggen nou haar voornaamste medaillekansen? Oeh. Uh, laat ik zo zeggen, op de lange baan, als wij een week van tevoren een paar tempo's rijden, dan uh, denk ik dat je aardig kan inschatten wat de eindtijd wordt. En bij short ben je veel meer afhankelijk van, uh, van de tegenstanders, hoe ze tegen je rijden. Zijn, ik denk in, in, in de wereld zijn er zo'n acht uh, dames die... Uh, die reële kans maken op podiumplek. En daar zit Jorien gewoon bij. Door haar dagzegen in Dresden begint Jorien te morgen als klassementleider aan de 500 meter. Het TK wordt over vier afstanden verreden. Yesterday. We gaan even terug naar het voetbal van vanavond. Twente tegen Heracles werd 3-1 voor de Twentenaren. En Twente begon dus goed aan dat tweede deel van het seizoen. Na afloop praat Ronald van der Geer met de trainer van FC Twente, Michel Jansen. Ik denk dat je hartstikke blij bent met deze overwinning. Um, voordat we in positieve schieten, wat is nou je kritische kanttekening van deze avond? Uh, nou, wij vonden zelf dat het uh, bij Vlagen goed was en ook bij Vlagen wat stroperig ging. En uh, uh, met name de eerste helft controleren wel redelijk. Alleen, uh, ja, het was, was een wedstrijd waar, uh, waar we probeerden druk te zetten. Herikles in het begin van redelijk, uh, redelijk snel de lange bal speelde. En vandaar dat wij eigenlijk nooit de tweede bal hadden. Dus uh, dan hou je er geen druk op, loop je toch iets te veel achter de bal aan. En ja, dat willen we wel graag iets beter. En het gebrek aan scorend vermogen, hè? want eigenlijk moet je deze wedstrijd al veel eerder beslissen en van alle spanning beroven. Ja, aan de ene kant wel. Ik vond de uh, eerste helft viel, viel dat nog wel mee. Dus uh, het was niet zo dat we nou plenty kansen kregen de eerste helft. We hebben wel heel veel momenten gehad dat, uh, ja, dat we eigenlijk het beter uit moeten spelen. Waardoor het kansen kunnen worden. Dat hebben we niet goed gedaan. Ja, na de rust natuurlijk wel. Zeker nadat we tegen tien man kwamen te spelen. En dat blijkt toch altijd weer lastig te zijn. Dan uh, ja, krijg je eigenlijk plenty kansen om, uh, om hem heel vloeg, vroeg uh, daarna gewoon in het slot te schieten. En dat hebben we gewoon niet gedaan, nagelaten. Ja, en tot overmaat van Ram valt dan die 2-1 ook nog. En uh, ja, dat gaf ik net ook al aan. Dan, uh, dan gaan de billen nog even. Aan elkaar en ja, dat mag, mag ons eigenlijk niet gebeuren. Nee, maar dat is gek hè. Wat gebeurt er dan met een elftal? Ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, ik dan... uiteindelijk is, is, het, is het lastig. Alleen we deden het eigenlijk prima. We, we speelden goed positiespel, bleven lang aan, aan de bal, creëerden kansen. Nou, en uiteindelijk gaat het er dan om dat je die derde binnenschiet. Dan is die wedstrijd uh, ja, over en uit. En ja, dat, dat laat je gewoon na. En of dat dan scherpte is of misschien de eerste wedstrijd na de winter, uh, dat er toch wat vermoeidheid uh, in uh, sluipt. Ja, op een gegeven moment het veld wordt ook zwaar. Uh, Volgens mij heeft het gedurende de hele wedstrijd geregend, dus uh, ja, dat zijn allemaal dingen die daarin meespelen. Ik gaf net ook al aan, we hebben bijvoorbeeld Luc Castanjos vandaag zijn eerste wedstrijd na de winter gespeeld. Die heeft de oefenwedstrijd gemist door, uh, door kiesproblemen. Ja, dat zijn dingen die dan misschien daar allemaal in mee gaan spelen. Wat het gekke was, Promes moet eigenlijk die derde maken. Dan zijn jullie van alle verzorgen verlost. Vervolgens kopt hij die bal in de voeten van Oet. Daarna gaat er nog wel wat mis. Maar is dat dan toch een, ja, een bepaalde nonchalance die er ook een beetje insluit, omdat het zo makkelijk ging? Ja, ik weet niet of het nonchalance is. Het is wel een uh, moment van onachtzaamheid. En, en wat je aangeeft, van je, je speelt een bal breed. Nou ja, dat, dat, dat was al niet goed. Daarna heb je voldoende momenten en uh, tijd ook om het te herstellen en uh, dat doen we niet goed. En dan, dan ligt hij er gewoon in. Of het een kwestie is van concentratie, misschien een klein stukje vermoeidheid eind van de wedstrijd.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 Uh, vanaf minuut eigenlijk, uh, minuut 1, niet echt in ons spel gevonden. En uh, daardoor in KC gewoon een goal. De 1-0, een 1-op-1 situatie, wat ook nooit mag gebeuren, dat je 1-op-1 staat achterin. Nou ja, 1-0 en dan weet je, je loopt achter de feiten aan. Twente kan uh, achteruit leunen met goede voetballers, tussen de linies gaan spelen. Dat uh, was voor ons fataal. Ik denk, dat wij, uh, nou, ik denk dat wij bijna niet gevaarlijk zijn geweest. Toch heb je andere intenties hè? in de tweede helft. Uh, wordt wat omgezet op het middenveld. Eigenlijk kan dat draaiboek na de exit van Veldmaten de prullenbak in. Ja, dat vind ik eigenlijk nog, nog het uh, vervelendste dat, dat Jeroen rood heeft gekregen. Want uh, dat betekent ook dat in de komende wedstrijd... of tenminste één wedstrijd waarschijnlijk geschost is. Dus dat is, dat is nog, uh, nog extra zuur. Dat je daar in de wedstrijd daardoor natuurlijk ook nog, uh, moeilijk, nog moeilijker is om voor ons om te spelen. Dan maken we nog de 2-1 schitterende goal van Mark. Dat zie je welke klasse hij heeft. En wat we ook veel meer moeten benutten nog bij hem. Maar wat ik zeg, uh, uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat uh, een 2-1... als je geluk had gehad, maak je de 2-2. Maar of dat uh, terecht was geweest, kan ik niet zeggen. Ja, het gekke is, je wordt eigenlijk in een fase helemaal zoek gespeeld. Hè? Zij vinden continu de vrije man, scoorde niet. Het gekke was, na die goal van Oud gebeurde er wel iets geks. Ja, dat klopt. Het was gewoon zo dat wij eigenlijk met man teamman gewoon heel moeilijk uh, ja, hun, hun kot kunnen nemen. Dat is ook heel normaal, omdat je natuurlijk een man minder bent. En hun, wat ik zeg met coachier is een man die gewoon slim weet te spelen tussen de linies. Daar altijd vrij wist te komen. Dat was moeilijk voor ons met Hadis nog. En dan maken we nog die goal. Dus je zag eigenlijk bij ons, dus, oh, uh, daar kan nog wat gebeuren. Dus toen wouden we nog even, ja, dan is het natuurlijk jammer dat, dat, uh, dat je een penalty kreeg, kreeg. Maar wat ik zeg, uh, in 11 tegen 11, dat spel moet je concluderen dat wij uh, niet doorslaggevend waren. We hebben wel, we vlagen aardig voetbal, ook tegen Twente. Maar we waren niet gevaarlijk voor de goal. Simon Tjommer, de speler van Herakles. zijn ploeg verloor met 3-1 van FC Twente. We gaan het hebben over FC Utrecht. De groot aandeelhouder Frans van Seumeren van FC Utrecht... heeft die club verlost van een miljoenentekort. Het gaat om 27 miljoen euro die Frans Seumeren nog van de club te goed had. De algemeen directeur Wilco van Schaik legt het uit. In het herstelplan wat we nu een jaar lopen... zat een belangrijk onderdeel om FC Utrecht gezond te maken. En dat was ja, dat we ook van de schulden af moesten komen. Die zijn opgebouwd in de afgelopen jaren. Daar hebben we over gesproken met Frans van Seumeren en met onze RwC... En Frans van Zeumeren heeft besloten om 27 miljoen openstaande schulden... per direct om te zetten in, uh, in eigen vermogen. En daardoor zijn we als FC Utrecht in één klap nagenoeg schuldenvrij. Waarom doet Frans van Zeumeren dit? Omdat Frans Verzeumer ook ziet dat FC Utrecht uh, gezond moet worden. Uh, hij vertrouwen heeft waarschijnlijk in, in het team wat nu aan FC Utrecht uh, werkt. En uh, als FC Utrecht gezond wil worden, dan zal het geen schulden moeten hebben. En dit geld had hij al in de club gestoken. Dit geld heeft hij er niet nu extra ingestopt. Alleen hij heeft die schulden omgezet in eigen vermogen. Waardoor de club nagenoeg schuldenvrij is. En dan heb je natuurlijk een uitstekende club met een prachtig stadion. Welke waarschijnlijk de algemeen directeur van FC Utrecht. Ja, uh, ik heb geen verstand van financiën, dus we, we om uitleg gevraagd. Wat is er nou precies gebeurd? Uh, aangeschoven is financieel expert Peter Paul de Vries van Value 8. En, en ook uh, voetballief hebben, toch? Hè? Ja, voetballief hebben, ja. ja um, Frans <laughs> van Zeuberen, groot aandeelhouder van FC Utrecht... geldt die club voor 27 miljoen euro aan schulden kwijt. Maar als je groot aandeelhouder... geef je dat geld dan in feite aan jezelf? Of hoe zit dat? Nou, het is, het is zo dat hij... Uh, hij was 100% aandeelhouder. Als je die 27 miljoen schuld omzet in aandelen... dan ben je nog steeds 100% aandeelhouder. Dus daar verandert niet zoveel aan. Uh, aan het eind van de dag is de balans van, uh, van Utrecht wel een stuk beter. Die is bijna schoon, dus bijna geen schulden. En, uh, uh, dus de club staat er een stuk beter voor. Maar nou had hij dus 27 miljoen eigenlijk te vorderen op een club... die dat helemaal niet kon betalen. Dus ja, vroeg of laat had hij daar toch iets mee moeten doen. Het effect is wel dat hij waarschijnlijk voor de KNVB... in een veel beter uh, blaadje komt te staan. Dat het een categorie omhoog gaat. Dat je een categorie zien. omhoog gaat en dat je niet meer een probleembedrijf, uh, een probleemclub bent. Het, het enige probleem is nu nog dat ze jaarlijks een tekort hebben, geloof ik 6 en 3 miljoen de ja, uh, ja, afgelopen jaren. Voor de komende jaren. Ja. Dus dat, dat is nog wel een probleem. En... Uh, ik weet dat Van Zumeren vorig jaar heeft gezegd... dat hij 30% van de aandelen aan investeerders wilde gaan verkopen. Nou, dat kan niet als er nog een schuldenlast van 27 miljoen euro is. Dus hij heeft het nu opgeschoond. En nu kan hij volgende stappen gaan nemen. Ja, maar hoe zit het nou zakelijk? Is dit nou pure clubliefde? Of dit, is dit ook zakelijk, ja, gaat Van Zumeren er zelf ook op vooruit? Zakelijk maakt het voor hem niet zoveel uh, Geen zo heel veel uit. Ik, ik denk het niet. Zakelijk maakt het niet zoveel uit. Hij heeft 27 miljoen vorderingen op een club die dat niet kan betalen. Nou, dan kan hij, en hij is 100% eigenaar, dus hij kan het net zo goed omzetten. Voor de club zelf staat het er een stuk beter voor. En als de club vanaf hier nieuwe leningen wil aantrekken... dan, dan kan de club een mooie balans laten zien. Dus dat, het, het, dat maakt het iets makkelijker. Maar het, het is niet volle filantropie, Maar ik denk dat de club daar wel enorm mee geholpen is. Ja, um, betekent ook dat ze weer nieuwe spelers kunnen aantrekken? Nou ja, de vraag is wie gaat er nu geld lenen aan, uh, aan FC Utrecht. Maar ik denk dat uiteindelijk dat uh, Van Zemmer een groter plan heeft. Hij heeft er ooit wel gehint op dat Utrecht een volksaandeel moest zijn. En dat er 30% bij investeerders moesten zijn. Ik denk dat hij bezig is met de volgende stap. Ja, u zei net al, uh, de komende jaren wordt er nog behoorlijk verlies verwacht. 6 miljoen dit seizoen en uh, volgend seizoen 3 miljoen. Ho Hoe lang kun je dat volhouden? Nou, uh, um, maar ja, dit is, uh, deze schuld is een weg. Maar hier we is de mogelijkheid we zo'n we beetje weg. Uh, uh, ooit in het ver verleden naar Standard Luik gekeken in, uh, in België. Dat was een hele gezonde club. Maar de meeste clubs hebben structureel geld nodig en zijn structureel vlieslatend. Want, want elke keer is er weer een nieuwe eh, coach of technisch directeur... die weer duur spelers wil halen of die bereid is om hoge salarissen te betalen. Alleen maar om dat team op te vullen, terwijl het bedrijfseconomisch niet verantwoord is. En de fans willen altijd resultaat zien. Dus die, eh, een fan doe je geen plezier met een veertiende plek en vijf uh, miljoen winst. Nee, die fans willen liever dat je in de top vijf staat en zwaar vlieslatend bent. Dus de, het accent zal altijd op het sportieve liggen. Maar ja, dat betekent dus dat je eigenlijk alleen eruit kan komen... door uh, talent duur te verkopen. Dat is één. Of personeel ontslaan. Ik denk dat, ik denk dat we het afgelopen jaren ook al hebben gezien... dat de spelersalarissen enorm omlaag zijn gegaan. We hebben dus destijds bij het Luik gezien... dat die spelersalarissen aanmerkelijk onder het Nederlands niveau lagen. Nou, bij Ajax is dat ook behoorlijk omlaag uh, gegaan. Dus daar is de tering dan naar de neering gezet. En je zal als, als Nederlandse club en ook als FC Utrecht... meer op de jeugdopleiding moeten focussen. Dus eh, dure spelers halen, dat moet niet de hobby zijn. Je moet ze opleiden en ze nu en dan een keer geluk hebben... dat je iemand voor 5 of voor 10 miljoen kan verkopen. Peter Paul de Vries, het is me wel allemaal duidelijk. En laten we nog even luisteren naar wat Frans van Seumeren er zelf over zegt... over deze stap. Weet je wat het is? Je beklimt een berg. Hè? Zo zeg ik het altijd maar. En je hebt alles ervoor over... Hè? en je komt dan in de moeilijkste omstandigheden... om die top van die berg te bereiken. En ik heb nou het gevoel dat we halverwege zijn. Hè? Dat we er nog niet afgeflikkerd zijn en daar we boven komen. Even kijken, de eerste divisieoverzicht heb ik hier nog. FC uh, Doordrecht Excelsior 1-1, de eerste wedstrijd van Excelsior... onder de leiding van de nieuwe coach Marinus Dijkhuizen... MVV Maastricht tegen FC Eindhoven werd 0-4. Voor de eerste keer was de trainer Ron Elsen bij MVV... die als interim fungeert na het opstappen van Tini Ruiz... u weet wel, na die bedreigingen bij Kuik tegen MVV. Dan FC Emmen tegen Jong Ajax, maar liefst 4-0... in de basis bij Ajax, Mike van der Hoorn... Lucas Andersen en Ricardo Kiesna. Frank de Boer liet hun buiten de selectie van Ajax 1... voor de wedstrijd tegen PSV zondag. Het hielp Jong Ajax dus niet. Sport VVV werd 1-2 en Telstar Volendam 2-1... Dordrecht gaat met 47 uit 23 aan de leiding. Gevolgd op vier punten door Eindhoven, 43 uit 23. Dan Willem II, 40 uit 22. En twee plaatsen eronder staat Sparta, 38 uit 22. En waarom zeg ik dat? Zondag is er Sparta tegen Willem II. En toen werd er nog wat tegen mij geroepen, wat ik niet begreep. Want ik heb hier... Ah oh, Derksen. Robert-Jan Derksen stopt na dit seizoen met golven. Dat maakte hij vanmiddag bekend op een druk bezochte persconferentie. Derksen, 40 jaar, uit, legt uit, 40 jaar oud, legt uit waarom. Ja, eigenlijk uh, dat ik het zo mooi vind geweest. Het, is, uh, het reizen is mij steeds meer tegen gaan staan. Uh, ook het, het, de Tour is veranderd. Uh, vind ik niet in positief opzicht. Uh, het spel is, is ja, eigenlijk in plaats van tactiek... is het meer eigenlijk uh, ja, zo ver mogelijk uh, slaan. Dat is eigenlijk het advies tegenwoordig. Ik heb de laatste paar jaar niet gewonnen. Dat is ook iets wat wel meespeelt. Uh, maar uiteindelijk het, het vele weg, het reizen... Het, het, weinig tijd voor andere dingen. Uh, ja, als topsporter is dat gewoon heel moeilijk. En in elke andere sport is het zo dat die leeftijd wordt bepaald eigenlijk in voetbal of tennis. Maar in golf kan je, kan je maar doorgaan. Dus, en ik wil heel graag uh, ja, op het hoogtepunt, en hopelijk dit jaar het hoogtepunt, stoppen. Dus vandaar dat ik uh, die beslissing uh, ja, voor het einde van het jaar heb genomen. Het gaat nog steeds goed. Sterker nog een paar weken geleden had je zomaar in Hongkong ja. nog een toernooi kunnen boeken. Het zou je derde geweest zijn. Ja. De resultaten zijn goed. Inkomsten zijn niet verkeerd. Nee. Je, je hebt 4,5 ton verdiend afgelopen jaar. Ja. Laten we het een beetje bij de naam noemen. <laughs> um, maar toch, ja, is het, is het over? Dat is toch gek. Ja, het is ook gek. Het is ook heel gek voor mij. Maar ik denk ook dat het ja. tijd wordt voor een andere uit. Er zijn natuurlijk relatief weinig mensen bijspreken die, die 20 of 50 jaar dezelfde baan uh, hebben tegenwoordig. Ik, ik zal het zeker gaan missen. Dat, uh, dat zeker. Maar ik heb altijd gezegd dat ik leem liever zelf afscheid op het hoogste niveau. Dan dat ik, uh, ja, zoals in golf eigenlijk altijd gebeurt. Er zijn maar weinig mensen die op het hoogtepunt afscheid nemen. Die uiteindelijk minder goed worden en wegvallen en uiteindelijk ja, niet meer aan de bak komen. En dat, uh, dat heb ik altijd voor willen zijn. Dus vandaar dat ik dat uh, zo doe. Als de romantiek een beetje verdwenen? is dat eigenlijk ook een deel van de boodschap buiten de reizen? Ja, dat is, dat is wel mooi omschreven. Ja. Ja, ik denk dat dat heel goed is. Dat de eerste keer uh, dat ik naar Australië ging, keek ik enorm naar uit. Ik geloof ik vijf keer moest overstappen, maar uiteindelijk zag ik de kangeroes en, en op de golfbaan huppelen. Geweldig. En uh, nu staat er elk jaar een toernooi in Australië op. En is het eerste wat ik doorstreep, dat ik te ver weg vind. Dus die romantiek, uh, ja, misschien ook gewenning, dat je natuurlijk 12, 13 jaar lang uh, op het hoogste niveau speelt. Waarbij je 13 jaar lang op dezelfde banen komt, dezelfde hotels. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk een soort van sleur misschien. Ja, als je het hebt over toernooien, hebben we afgelopen jaar kunnen zien bij Joost Luijt hoe mooi het is om in eigen land te winnen. Ja. Eigenlijk is dat toernooi nooit jouw toernooi geweest. Is dat een, een, een smetje? Mm, ja, op zich wel. Het is natuurlijk heel jammer. Ik heb nog één keer te gaan, dus wie weet dat het dit jaar wordt. beste resultaat ook 11 elfde of twaalfde. Dat, uh, dat is niet slecht, maar als je inderdaad kijkt naar het gemiddelde aantal finishes is het daar nooit heel goed geweest. Echt een reden is, is voor mij moeilijk uh, aan te wijzen. Uh, gelukkig zijn er ook nog andere toernooien op de Tour dan alleen in Nederland. Maar het, ja, het, natuurlijk zou ik heel graag een heel goed uh, KLM Open spelen dit jaar. Robert-Jan Derksen, de Russische zwemster Mova is betrapt op het gebruik van doping. Mova won vorig jaar bij de WK in Barcelona. Goud op de 50 en de 200 meter schoolslag. En is op die nummers ook de houdster van het wereldrecord. Ze heeft in uh, uh, oktober positief getest... Het einde van deze langste de lijn. Morgenmiddag om 5 uur zijn we er weer met het sportforum. En het komende uur kunt u luisteren naar... Met het oog op morgen. Kees Grimberg presenteert nog prettige avond. Zometeen vanaf middernacht. Bonita Avenue. Het hoorspel. Je zoon zit vast vermoord. Het was van het begin af aan een huftig...